Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Voormalig Israëlische minister Gantz zegt dat Libanon moet branden... als de aanvallen van Hezbollah niet stoppen. Gantz, die eerder deze week opstapt uit het Israëlische oorlogskabinet... zegt dat hij verdere militaire acties tegen Hezbollah steunt... De beschietingen tussen Hezbollah in Libanon en het Israëlische leger... zijn toegenomen nadat Israël eerder deze week een hoge Hezbollah-commandant doodde. Hezbollah sloeg terug met een grootschalige raketaanval. Steeds meer mensen in Europa raken besmet met het Parvo-virus. Die zogenoemde vijfde ziekte is gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Het kan een ongeboren kind besmetten... wat kan leiden tot ernstige gezondheidseffecten of zelfs een miskraam... Hoeveel parvo-besmettingen er precies zijn, is niet bekend. In Antwerpen hebben hulpdiensten een derde lichaam onder het puin vandaan gehaald... van het appartementencomplex waar gisteren een explosie was. Volgens Belgische media is het slachtoffer een meisje van tien. Er zijn nog drie gewonden en zeker twee bewoners worden nog vermist. Gisteravond was de allerlaatste aflevering van Op 1. De presentatoren blikten terug op al het nieuws dat ze in de talkshow hebben behandeld. Na 4,5 jaar is er een einde gekomen aan het praatprogramma. De laatste uitzending werd gezamenlijk gemaakt door de omroepen WNL, EO en Omroep Max... en werd gepresenteerd door Welmoed Seidsma en Jort Kelder. Songwriter Mark James is overleden. Hij schreef onder meer de wereldberoemde Elfwits-hits Always On My Mind en Suspicious Minds. James schreef Suspicious Mind in 1968 en bracht het nummer eerst zelf uit. Toen dat geen commercieel succes had, nam Elvis het nummer op. Zijn versie bereikte nummer 1 in de Amerikaanse top 100. James werd in 2000 uitgeroepen tot een van de beste songwriters van de 20 e eeuw. Mark James was 83 jaar. Het weer, hier en daar nog wat motregen, maar op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag breekt vaker de zon door, het wordt dan 17 tot 19 graden. Later op de dag neemt de kans op stevige buien toe, mogelijk ook met hagel en onweer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 But you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 ja. We